3 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. D66-leider Pechtold en premier Rutte beschuldigen elkaar van gegoochel met cijfers. Pechtold zei in de Tweede Kamer dat het kabinet de lasten met 12 miljard euro laat stijgen. Het probleem met deze minister-president dat hij met de getallen goochelt. En ik zal zien hoe we in een verdere uitpluising daarvan de minister-president, die nu stapje bij stapje in het begin toe te geven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 De man uit Den Haag wurgde zijn Zweedse vriend tijdens een klimvakantie in Frankrijk. Het lichaam verborgen in een greppel. Hij heeft de moord bekend en zou die hebben gepleegd omdat hij bang was dat de ander hem zou vergiftigen. Volgens de rechter is er sprake van voorbedachte raden. Dan is volgt de vraag of het hem ook kan worden toegerekend en dan blijkt dat er sprake is van schizofremie. En dat er sprake is van ontrekkingsvatbaarheid. En dat betekent dat het wel met voordacht te raden is. maar dat hij uiteindelijk TBS met dwangverpleging krijgt. omdat het niet toegerekend kan worden. De rechtbank achtte na bijna twee jaar voor arrest. verdere celstraf onnodig. De man staat nu op de wachtlijst voor opname in een psychiatrische instelling.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 Een visrestaurant in Normandië dat twee maanden geleden failliet ging... heeft alsnog een Michelin-ster gekregen. De inspecteur van, inspecteurs van Michelin kwamen vorig jaar eten in het dorp Ingouville. Ze waren onder de indruk van de babymakreel in witte wijn en citroensap... en roodbaarsfilet op een bedje van ratatouille en rozemarijn. Maar voordat Michelin de ster toekende, ging het restaurant failliet... omdat er te weinig gasten waren. De chef-kok is blij met de erkenning, maar had de ster graag iets eerder gekregen. Het weer op veel plaatsen zon, temperatuur 4 graden in het noorden... en een graad of 8 in het zuiden. Morgen en donderdag blijft het zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. ANWW, verkeersinformatie op de A27 Breda richting Gorkum... staat tussen Hank en de brug bij Gorkum 7 kilometer file. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Frank, directeur van een grote onderneming. Hij merkte op, de zaken gaan goed...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zometeen kunt u luisteren naar een reportage... over de aanpak van uitkeringsfraude in Boxmeer. En rond kwart over drie, tien vooral vier... gaat Eelco Fortuyn, directeur van Goedewaar.nl... Uh, een appeltje schillen met wie. Goedemiddag, Eelco, met wie? Ja, goedemiddag, met uh, directeur van een heel mooi, duurzaam... maar niet zo bekend uh, keurmerk. Dat heet Oets K.P. Dat is een soort uh, fair trade. Dat zit bijvoorbeeld op Perla Koffie van Albert Heijn. Dat is eigenlijk een heel mooi, eerlijk, duurzaam kopje koffie... als je dat drinkt. Maar... Uh, ja, je weet het, Thijs. Ik ben gek op duurzaamheid, eerlijke handel en dergelijke. Uh, wat schrik... Wat, wat strof, wat, wat, ik schrok ervan. Laat ik dat maar zo zeggen, ja. rechtdoor. Dat ik las dat dit keurmerk misschien... wel goed is voor Albert Heijn, maar niet voor de boer. He, en daar was het toch allemaal van begonnen? Daar was het allemaal begonnen. En uiteindelijk zou die boer er dus ook minder arm van moeten worden. En nou is er een groot onderzoek gedaan van vier jaar lang. En daar blijkt dat vooral Albert Heijn daar uh, voordelen aan heeft. Hè? Lekker veel st uh, steady uh, supplies, als dat heet, Toevoer, die is dan gegarandeerd... maar maar die boer schiet er niet zoveel meer op. Oh. Dat, dat, daar schrik ik echt van. Dan denk ik, oh, ga ik al die jaren ga ik pleiten voor eerlijke koffie. En ik heb het gekocht. Precies. En ik zit het hier zelfs te drinken, volgens mij. Daar ga ik vanuit, want jullie hier in de studio... Daar gaat nog eens over, dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Maar ja, meneer De Groot van dit keurmerk... Uh, hopelijk kan vertellen dat dat onderzoek van vier jaar... het bij het verkeerde eind had. Dat hoop jij. We gaan dat straks horen. Eerst Boksmeer. Kapsters, schoonmakers, stratenmakers en bouwvakkers die hun baan kwijtraken... kunnen naast hun uitkering gemakkelijk zwart bijklussen. Sinds de crisis zijn er veel mensen met een uitkering bijgekomen... en staat fraudebestrijding hoog op de agenda. De gemeente Boksmeer weet fraude te voorkomen... en heeft, heeft bovendien steeds minder mensen in de bijstand. Hoe krijgt Boksmeer dat voor elkaar? Peter Sieber ging op pad en zocht het uit. We rijden Boksmeer uit. Waar gaan we naartoe? Naar Beugen. Beugen is een kerkdorp van de gemeente Boksmeer. Ja. We gaan op huisbezoek kijken of deze persoon ook woont waar hij zegt dat hij woont. Ik verstrek dus bijstandsuitkeringen en help mensen aan het werk. En, uh... Belang niet alle gemeenten leggen huisbezoeken af. Dat verbaast me eigenlijk. Van waarom doen we dat niet gewoon standaard bij iedereen die een uitkering aanvraagt? Dan weet je toch precies hoe het zit. Nou, als je het standaard doet, uh, dan uh, is het meer uit achterdocht. En uh, het nut, het, het heeft lang niet altijd nut om op huisbezoek te gaan. Wij gaan puur alleen op huisbezoek waar wij denken dat daar een reden voor is. Het ligt gevoelig en het is ook enigszins omstreden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Er zijn heel veel uh, rechtszaak over geweest in heel Nederland. Dus het kan heel gevoelig liggen dat mensen zich aangetast voelen in hun privacy... Doordat er een huisbezoek uh, ja, plaatsvond. Uh, en mensen voelden dat, uh, dat ze ja. achterdocht. Toch gaat u nu wel uh, op huisbezoek? Ja. Waarom doet u dat nu wel bij deze. is het een manier? Deze manier, ja. Wij hebben een uh, kans- en risicokaart. En deze persoon heeft, uh, die scoort op een verhoogd risico op adresfraude. En omdat er ook uh, ja, echt getwijfeld wordt of hij wel woont waar hij zegt dat hij woont. Uh, gaan wij nu op huisbezoek. Ja. En mensen met een laag risico op, eh, op adresfraude... gaan wij ook niet op huisbezoek. Maar dat doet toch elke gemeente? Even kijken hoe hoog is het risico en dan eh, in actie komen. Ook dat is toch weer niet opmerkelijk in meer? Nou, Wij bepalen heel vroeg in een proces... zodra iemand zich meldt bij de gemeente... en een aanvraag heeft ingediend... bepalen wij eh, het, de risicokans op bijvoorbeeld fraude of zwart werken... En dus wij kijken al heel vroeg in het proces van moeten wij op huisbezoek of moeten wij niet op huisbezoek. Dat wordt meestal, ja, al voordat we de uitkering verstrekken uh, vindt er een huisbezoek plaats. Ja. En dat is dus niet overal nog gebruikelijk in Nederland? Nee. Nee. nee, meestal komt het later in het proces als mensen al een, al een uitkering hebben. En dan zijn er vermoedens van, van fraude en dan wordt er een huisbezoek gedaan? Ja. ja. Zo gaat het vaak? Zo gaat het vaak, ja. Ik ben Anje Koch, het afdelingshoofd sociale zaken bij de gemeente Boksmeer. Nou ben ik bijvoorbeeld hè, schilder en ik word werkloos. Ik raak mijn baan kwijt door de crisis. En ik meld mij aan voor een uitkering. Wat ga ik er dan van merken in Boksmeer? Wat anders is dan in Lutje Broek of in Leeuwarden? Ja, het, het onderscheidende van Boksmeer is dat u uh, gewoon heel regelmatig... en misschien wel soms tot vervelend toe... contacten heeft met de klantmanagers en u moet gewoon... Uh, ...inspanningen doen om weer aan de slag te komen samen met de klantmanager. Geeft u eens een voorbeeld? En hier kwam een uh, jongere een uitkering aanvragen, uh, niet gemotiveerd, uh, deed alsof hij wel wilde werken. Zit in de spreekkamer en die denkt uh, grappig of uh, snugger te zijn en die zegt ik wil graag uh, stratenmaker worden. Nou, de klantmanager die zegt nou... Dat is toevallig. Hier uh, achter het gemeentehuis wordt een nieuwe weg aangelegd. Op de keten staat collega's gezocht. Ik bel even, we gaan op sollicitatiegesprek en jij bent morgen aan het werk. En dat was ook zo. Had hij niet verwacht. Nee. Wij weten dus of iemand een hoge kans op uitstroom heeft naar de arbeidsmarkt... en een hoge kans op fraude. We hebben twee doelgroepen waar we heel veel aandacht aan besteden. En dat is met name diegenen die een hoge kans op uitstroom hebben... en een hoge kans op risico... Daar uh, leggen wij de focus op, op die doelgroep. Ja. Wat doet u dan voor die groep die een hoge kans heeft om weer aan het werk te kunnen? Ja, die worden als moed moet dagelijks gezien. En wat levert dat op? Snelle uitstroom naar de arbeidsmarkt en dan stopt de uitkering. Waar zit de meeste fraude eigenlijk als het gaat om uitkeringen? Zwartwerk en uh, samenwonen. Ja, het is uh, een... Uh... Een woning uh, buiten de bebouwde kom met uh, nogal wat uh, oude kevers en alles erbij. Heel veel rotzooi. En hierachter op het terrein uh, zou een kerven moeten staan waar de klant uh, woont. Waar gaat u nou vooral op letten? Nou, ik ga kijken of, uh, of deze persoon uh, uh, zijn slaapspullen daar heeft. Wat kleding daar heeft, tandenborstel. Uh, de dagelijkse dingen die we nodig hebben in het leven, of die daar... In de caravan aanwezig zijn. Dus ja. uh, of er wat eten aanwezig is. Want er is geen water, geen stroom. Uh, hoe wast hij zich? Hoe, uh, hoe kookt hij? Ja, hij kan er gewoon ook heel boos tegen u gaan doen. Ja, ja, met boosheid kun je te maken krijgen. Wat wordt er dan wel eens tegen u geroepen of geschreeuwd? Nou ja, vooral tegen mij wordt vooral gezegd... Uh, je komt nog maar net kijken. En uh, je, hebt, uh, je weet niet waar het over gaat. En uh, broekie en... Uh, Kleinerend. Maar ja, dat komt echt maar zelden voor. Ik moet even hier blijven. Ik mag in het kader van de privacy niet mee. Wat is uw aanpak in Boxmeer? Wat maakt het specifiek voor Boxmeer? Als er sprake is van een hoge gevoeligheid voor fraude. Als je bovenop de klant zit in het kader van het zoeken van uh, reguliere arbeid... dan uh, heeft hij gewoon geen tijd meer om te frauderen. Dus intensieve begeleiding, waardoor ze niet uh, ja, verleid worden om uh, uh, zwart te gaan werken. Schilder, metselaar, schoonmaak, dat zijn allemaal risicovolle beroepen. U weet denk ik zelf ook, metselaars en schilders die kunnen goed zwart werken of kapsters, of uh, mensen die uh, poetsen... die uh, kunnen overal wel wat bijverdienen. Het is allemaal prachtig, maar een bouwvakker... die laat zich intensief door u begeleiden... maar in zijn weekenden en in de avonduurtjes... gaat hij toch lekker zwart bijverdienen. En hij weet dan dat u daar nooit achter komt. Dus dan helpt het toch eigenlijk allemaal niet. Wij kunnen op basis van uh, gegevens op bankafschriften... Uh, kunnen wij wel zien wat iemand uh, verbruikt... En als hij niet veel verbruikt, dan is dat voor ons een signaal. Maar dat zijn geen langdurige onderzoeken. Die zijn kort, vuil en uh, efficiënt. En als mensen echt vervelend zijn of lui zijn, wat doet u dan? Dan hebben wij onze middelen voor om ze toch aan de slag te krijgen. En we hebben een groen project. Als mensen echt niet willen niet gemotiveerd zijn, dan moeten ze aan de slag. En gaan ze niet, dan gaat dat... Uh, en makkelijk gezegd geld kosten. Hoeveel uh, fraudegevallen worden er per jaar toch nog opgespoord in Boksmeer? Wij zetten per jaar nu gemiddeld nog zo'n uh, drie uh, fraudeonderzoeken in. Dat is uh, niet veel. Was dat vroeger meer? Ja, dat was vroeger veel meer. Als je bedenkt dat wij uh, een contract met de sociale recherche hebben gehad... Uh, uh, afgerond naar boven 800 uur. En we zetten nu nog maar 200 uur in. Wat levert deze aanpak nou op? In 2007 hadden wij 280 uh, uitkeringsgerechtigden en wij zijn teruggelopen nu naar 230. Dus uh, dat betekent gewoon een flinke uh, besparing op het uh, inkomensdeel. Uh, het levert ons eigenlijk 6,5 ton op. Daar komt Mariska Hermans weer aan, eens kijken wat ze gezien heeft. Nou, de persoon die woont daar, hij... Uh... Hij heeft zijn slaapspullen daar, er stond eten, er stond water, is jerrykens met water. Dus wij gaan uitkering verstrekken. Oké, okay, Nou, dat was in dit geval... Uh, dus uh, had deze meneer toch gelijk, dus uw ja. twijfels waren in dit geval niet terecht? Nee, klopt, mijn twijfels waren niet terecht. Maar nee. deze persoon vond het ook absoluut niet erg dat wij op huisbezoek kwamen. Nee. En begreep ook uh, ja, waarom wij langskwamen om te controleren of hij daar woonde. Een reportage van Peter Siebe over de aanpak van uitkeringsfraude... in de gemeente Boksmeer. Meegeluisterd heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. Mevrouw Sterk, goedemiddag. Goedemiddag. Wijkt dit nou echt erg af van de rest van Nederland? Nou ja, ik denk in zijn aanpak uh, wel. Uh, zeker als je kijkt ook wat het uiteindelijk oplevert. 50 uitkeringen op die 280 minder... omdat die onterecht werden verstrekt. Dat is een behoorlijk score. Ja. En wat doet de rest van de gemeente dan? Maar ja, eigenlijk wat die mevrouw zelf ook vertelde, wat ze eerder deden, gewoon toch. In hun hele bestand eigenlijk gewoon kijken waar men vermoedt dat er mogelijk fraude is. En de winst van dit systeem is dat ze natuurlijk aan de hand van die risicoprofielen. Werken, waarbij je, je gewoon veel gerichter ook je inzet kunt maken. Ja, met als nadeel dat je soms als, als, als keurige uitkeringsgerechtigde... Uh, toch tamelijk agressief, op iemand op je nek kijkt... die mee komt kijken of je wel deugt. Maar ja, goed, dat is in het oude systeem natuurlijk ook niet geborgd. Dat kan in het oude systeem ook gebeuren. Ja. Vindt u dat heel Nederland moet gaan werken als boxmeer? Nou ja, het, het klinkt in ieder geval veelbelovend. Uh, een zwalu maakt alleen nog helaas vaak geen zomer. Dus wat ik zou willen, is dat dit project... want uh, het is een soort van proefproject project ook in andere steden wordt uitgerold en dat dan gekeken wordt of het ook bijvoorbeeld in grotere steden effectief kan zijn. En uh, nou ja dat lijkt mij een belangrijke uh, opgave, omdat we het natuurlijk ook belangrijk vinden om draagvlak te houden onder die sociale zekerheid. ja Een van de elementen die in Boksmeer uh, belangrijk is, is dat alles in één hand zit. Hè? De controle en het intensief bij de hand nemen van mensen om aan werk te komen, wordt gedaan door dezelfde klantmanager. Dat is dan weer een beetje een naar woord, maar we besnappen wat er bedoeld wordt. Bij veel gemeenten is dat gescheiden. Um, zou dat altijd samen moeten, denkt u? Ja. Ja, dat is ook iets waar de CDA-fractie zich ook sterk voor maakt in meerdere omgevingen. Uh, dat, uh, dat geldt ook bijvoorbeeld voor mensen die een bepaalde indicatie krijgen. Je wilt natuurlijk dat mensen zo min mogelijk van het kastje naar de muur worden gestuurd. En dat je dus zoveel mogelijk informatie op één plek bij elkaar brengt. En je ziet dus in dit geval dat als je dat doet... dat je ook makkelijker kunt checken of iets wel of niet terecht wordt verstrekt. Maar is dat niet een beetje een ander vak? Iemand controleren of iemand bij de hand nemen? Moet je dan niet gaan bijscholen en zo? Nou ja, dat blijkt in ieder geval in de gemeente Boksmeer niet per se noodzakelijk. Dus uh, ik denk dat we moeten kijken hoe we dit op een manier kunnen uitrollen... dat het ook in andere gemeenten dit effect zou kunnen krijgen. Maar het gaat u concreet doen. Nou, wat ik concreet ga doen is dat ik aan de staatssecretaris, want die gaat hierover, wil vragen of ze deze proef in meer gemeentes kunnen gaan uitproberen. Dat is staatssecretaris de Krom, heb ik dat, dat goed? Dat is staatssecretaris de Krom, inderdaad. Van de VVD, ja. En als dan blijkt dat het ook in die andere steden eh, werkt, ja, dan denk ik dat we een belangrijk iets bij de kop te pakken hebben. U zegt, ik ben enthousiast te kijken of we het op meer plekken kunnen doen. Ja. Mirjam Sterk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hartelijk dank. Graag gedaan. Quiet ones and loud ones I'm sending love. song van Elvira Nikolaysen. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Ilko Fortuin, directeur van Waar.nl. Ilko nogmaals welkom. Dank. Het ging over koffie vandaag. Wat is je probleem? Nou, je weet het, duurzame koffie is goed voor boeren, voor, voor de werknemers van die boeren en voor het milieu. Uh, Verantwoorde eerlijke koffie heet het allemaal. Um, en dat koop ik ook graag, want dat smaakt volgens mij ook gewoon lekkerder. Want dan, uh, dan ja, doe je iets goeds voor de wereld en het smaakt voor jezelf goed. Dus dat is oh, mooi, toch? Voor je geweten. Voor je geweten, juist. Maar ook de koffie zelf is die ook lekkerder? Ga ja, je dan ook betogen? Ik vind van wel. Okay. Ja, er, er zit toch wat, uh, wat meer kwaliteitsbewaking in, zowel op product zelf als ook of er goed wordt omgegaan met mensen en milieu. Dus het is één groot pakket. Goed. Maar. Um, die keurmerken koffie, zoals ik maar even noem, zoals Fairtrade, maar vooral ook uh, minder bekend, maar meer volume Oets, Oets Certified. Uh, dat zit bijvoorbeeld op uh, Perla Koffie van de Albert Heijn. Dat weten heel, heel weinig mensen. Het zit ook op Koffie uh, in de McDonald's. Als je daar graag heen zou willen, drink daar eerlijke koffie. Maar die eerlijke koffie, uh, die is onderzocht door een uh, promovendus, uh, ja, zo'n supergeleerde dame. En die heeft eigenlijk uh, geconcludeerd, um, dat was afgelopen vrijdag... dat ze heeft eigenlijk geconcludeerd dat het hele eerlijke koffie... dat dat nog geen voordelen biedt voor de boer. En ja, daar deden we het voor. Ja, precies, want wij kopen die koffie uh, vanuit de gedachte... dat er dan een, een redelijk bedrag van die koffie terechtkomt... bij de boer in een derde wereldland die daarvan leeft. Ja, Onderzoek ze... wijst uit dat dat niet het geval is? Nee, dat is niet aan te tonen in ieder geval. Het koopkrachtplaatje, zoals ik het maar zeg, van die boer is er niet op verbeterd. En het heeft wel andere voordelen, maar niet voor die boer. En geldt het alleen voor Oets? Of ook voor die andere nee, Fairtrade? Nee, nee het, is, het is een beetje een, een breed probleem voor allerlei keurmerken. Dus ook voor de concurrenten van Oets. Hè, bekende voorbeelden zijn natuurlijk Fairtrade, Max Havelaar... Of uh, Ray Forst die, die Chiquita-kikker, zoals het bekend is. Er zijn nog een paar. Starbucks heeft zijn eigen keurmerk. Eigenlijk bij al die uh, goede koffie is niet aantoonbaar dat de boer ervan profiteert. Nee, dat nee. lijkt me nogal een probleem. En ik, het lijkt me ook bijna bizar. En daarom dacht ik, nu moeten we toch met meneer de Groot, handen groot, uh, daarover praten. Want help me van deze uh, slechte informatie af, meneer de Groot. Want dit kan niet waar zijn. Heb ik al die jaren voor niks gepleit voor eerlijke koffie. Handen Groot van Oets. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe kan dit? Nou, Het is hartstikke mooi dat er, uh, de wetenschappers nu onderzoek doen... naar de effecten van ons werk. Want uh, nou, dit, uh, dit concept hè, van uh, trade, not eat... zet zetten handel in om de armoede te bestrijden, dat is al een heel wat jaren gaande... en het wordt ook steeds populairder. Um, maar er zijn nog niet al te veel wetenschappelijke studies naar uh, de effecten. Wat wij wel uh, elke dag uh, meemaken, is dat het, uh, gro de grote groep boeren... die daar gebruik van wil maken, steeds maar groeiende is. Dus uh, wij denken wel degelijk dat de boeren ook economische effecten zien. Maar dat was de, de, de vriendelijke woorden van u over het onderzoek. Dat moet u natuurlijk doen, want anders gebeurt het niet meer. Maar het onderzoek zegt, het helpt niet. Nou, Het onderzoek heeft één land onderzocht, Peru. En zegt uh, de onderzoekster, nou, het heeft een heleboel effecten op milieu. Die zijn goed, het heeft sociale effecten. Over het inkomen en met name ook de organisatie van die boeren. Worden die nou sterker? Eh, uh, dat is de vraag. Um, ik wil in ieder geval op wijzen dat... Uh, wij proberen de boeren ook uh, onafhankelijk te maken. Dus een beter ondernemerschap bij te brengen. Maar wacht even, het was begonnen ja. met dat die boeren een redelijk inkomen krijgen, toch? Het is begonnen met de drie P's, zo wij het noemen. De people, the planet en the profit. De en mens, de, de planeet en, en de winst. Precies. En het is nu ook juist het marktmechanisme... Uh, die ook die winst een beetje duurzaam maakt. Maar even, even simpel. We hebben, we hebben een aantal boeren die uh, kunnen kiezen... en dan uh, denken ze, hey, ik kan ook aan het Keurmec Oets gaan leveren... Dat is een goed idee. Want daar hangt het, uh, het, het vlaggetje boven. Hier word je minder arm van. Uh, dat is de, de hoofdreden. Dan uh, misschien ook nog allemaal milieuoverwegingen. Maar die boer, die eerlijk gezegd, die maalt daar minder om. Die wil gewoon uh, minder arm zijn. Dan kan zijn kind mm -hmm. gewoon naar school enzovoort. Ja. Die boer stapt in. Uh, tekent ook gelijk voor een heel aantal jaar. Dus zo onafhankelijk is hij niet. Hij gaat echt wel voor een lange termijn een uh, lening aan. Hij wordt bijgeschoold enzovoort. Hartstikke mooi. En dan op een dag merkt hij, volgens mij, uh, hey. Die, die meer opbrengsten, daar, daar, daar kan ik helemaal niet extra van leven. Die zijn er haast niet. En als ze er al zijn, ik moet ook meer kosten maken voor mijn certificering, ja. voor de, de, de controleur die langskomt of ik het echt goed doe. Dus die boer heeft er tot nu toe nog niets aan gehad als ik het even samenvat. En als het klopt, dan zou ik willen vragen: van nou, moet Oets, moet u daar niet vrij snel volle aandacht aan geven en een tegenwicht bieden aan, aan bijvoorbeeld Albert Heijns, die denken van lekker goedkoop zo. Nou, ik denk dat de boer er wel degelijk wat aan heeft. Omdat ik ook echt zie, gewoon, we zijn vorig jaar bijvoorbeeld... is het, uh, het, uh, de, de verkoop met 50% gestegen van ons keurmerk, van Uts Certified. En dat komt omdat en, wij dat, denken dat het helpt. Dat, ja, precies. Maar dat komt ook omdat steeds boeren, meer boeren in dat programma stoppen. En dat doen ze niet omdat Albert Heijn zegt dat het moet... maar omdat ze zien dat het hen voordeel oplevert. Maar deugt het onderzoek dan niet? Ik, ik heb het onderzoek opgevraagd. Het zit in de post, heeft de onderzoekster mij gegarandeerd. Oké, okay, u het nog, nog niet kunnen lezen. Ik heb het nog niet kunnen lezen. Ik heb wel uh, kennisgenomen van de krantenberichten... en ook van divers ander onderzoek. En er zijn natuurlijk meer mensen die dit... Maar waar uh, zit het hem dan in? Waar, waarom profiteert die boer nog niet? Het zou kunnen dat er misschien te veel wordt gekeken naar de prijs. En de prijs is niet het enige factor die zijn inkomen bepaalt. is wel belangrijk. Maar de prijs schommelt naar vraag en aanbod... naar soort koffie, uh, kwaliteit, noem maar op... En uh, het inkomen is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel kosten maak je. Hè? En La, een betere we... bedrijfsvoering, dat betekent ook... probeer zuinig om te gaan met, met pesticiden, probeer minder kunstmest te gebruiken. En toevallig doen uw soort boeren dat niet dan? Wij uh, helpen de boeren erbij, we, uh, samen met onze partnerorganisatie Solidaridad... om hen zo te trainen dat ze daar inderdaad spaarzaam gebruik van maken. En alleen op een manier die hen ook het meeste winst oplevert. Ja, La, laten we het simpel houden. Als, als het onderzoek niet klopt... dan is er helemaal, uh, eigenlijk geen veldje aan de lucht... Maar dan heeft die mevrouw vier jaar lang uh, gestudeerd op iets wat niet blijkt kloppen. Als het wel een beetje klopt, waar ik een beetje bang voor ben, dan nog zeg ik niet van uh, Oets en Perla en zo, dat moet je niet kopen. Maar ik, ik, ik zou het wel fijn vinden als we klontje klaar krijgen binnen nu en, en twee jaar. Hoe we. Die ik boer lang. Beter... Dan moet je nog twee jaar die koffie kopen zonder dat ik weet of het werkt. Ja, we maken het is natuurlijk veel sneller. Maar het is iets, het is iets waar, waar blijkbaar risico's zitten. Alleen ja. al in Peru en misschien wel daarbuiten. Maar meneer de Groot... Laten We dan volledig inzetten dat in elk geval die boeren daar ook minder arm ik drink al jaren Fairtrade koffie. Eelco uh, ook, als ik zo aan hem kijk. Er zitten twee ja. bezorgde drinkers. Wat zegt Ach, u tegen kom. ons? Um, hou ons goed in de gaten. Blijf ons drinken. Uh, bezoek onze website en kijk bijvoorbeeld wat wij doen aan impactonderzoek. Samen met andere keurmerken. Dat kunnen we ook niet zelf. Uh, met universiteiten, met onderzoeksinstituten. Om inderdaad te kijken, net als wat uh, mevrouw Bietzer heeft gedaan... Van wat dat, is die promovenda, dan, dat is die Promovenda uit Utrecht. Die, om werkelijk te kijken wat heeft dit voor gevolgen. Maar gaat u, gaat u doen wat elke vraagt, namelijk een tegenonderzoek doen of een nou, aantal? Nou, dat, dat, dat niet? Daar klopt, zijn of... we al mee bezig, ja. We zijn er al mee bezig. Oh, okay, we zijn dat is waar, uh, uh, met uh, een aantal universiteiten, bijvoorbeeld die van Guatemala, die heeft onlangs nog uh, erover gepubliceerd met uh, Radboud Universiteit in Nijmegen. Met uh, onderzoeksinstellingen in Canada. Ja, bezig. Het is haast bij, want wij zijn. Ik, ik ja, denk echt dat veel ja. mensen zullen denken van nou ja, als het niet werkt, dan stoppen we nou, er. Maar kijk, wat je op korte termijn kan doen, want jullie hebben haast, is kijken van uh, wat zeggen de boeren ervan? Ja. Als je die nu gewoon vraagt, dan krijg je een positief antwoord. Wat zeggen, ze zeggen ze dan? dan zeggen ze, wij kunnen onze kosten verminderen en op de opbrengst vergroten. En we krijgen ook nog een betere prijs voor een beter product. Oké, okay, dus dat klopt wij het onderzoek niet? Het onderzoek dus klopt dan niet, want dit is eigenlijk wat de onderzoekster beweert. Nee, dat want niet kijk, een wetenschapper die kijkt natuurlijk niet alleen naar wat zeggen die boeren. En die boeren geven over het algemeen een hele goede feedback aan ons. En daar zijn we hartstikke blij mee. Okay. Maar wetenschappelijk vaststellen, was hij nou beter afgeweest als hij iets anders had gedaan? Dat is nog best wel lastig. Maar ja, dat moet er Zeker als je daarop wil promoveren. Uiteindelijk moet dat kunnen. Uiteindelijk moet dat kunnen. Maar dat kan, nog even, duren. Maar dat kan nog even duren. U bent u ook bezorgd over zijn onderzoek? Nou ja, ik, ik doe dit niet om, uh, ik doe dit echt om wat bij te dragen. Hè? Dus wij, uh, wij willen ook echt zeker weten dat dit werkt. Okay. En dan hebben we het over een economisch gevolg. Maar wat dacht je van het milieu? U gaat nou, dat is net aan. zo belangrijk. Ja. Dan gaan we achteraan. Handen groot. Van Oets en Elke wil heel graag nog heel kort iets Naar zeggen? Namens uh, koffiedrinkers, zou ik zeggen, zet hem, zet hem op. Maar zorg alsjeblieft dat het 100% klontje klaar is, dat het oké okay zit. 100% klontje klaar. Die Wij we doen ons uiterste best. en We gaan ermee door. Elke fortuin van Goeiewapen.nl, dank en ook aan meneer Groot. Maar dat had ik al gezegd, geloof ik. Dit is de dag, zit erop. Ik verwijs nog even naar onze website, ditistedag.nu. Daar kunt u het een en ander teruglezen of terugluisteren. Het is tijd voor Villa VPRO Tesselblok. Dag Thijs, hello. Goedemiddag, je klinkt de weer villa, weg. Uh, goedemiddag. Ja, ik zit heel ver weg. In de bus weer. Ik wilde het net uit gaan leggen. De villa is er, uh, is er vandaag maar weer een half uur tot vier uur... want daarna gaan wij verder met de Stemming van Nederland... van de gezamenlijke omroepen. En daartoe zit ik dus nu ook al in Emmen... in de bus van de Stemming van Nederland. We staan geparkeerd voor het Noorderdierenpark in Emmen op het plein. Prima de Kusjoen is hier al druk aan het praten met een van onze gasten. Vertegenwoordiger van het, uh, van het CDA. Blijkt ook nog een oud-NCRV-collega te zijn. Dat zometeen allemaal dus na vier uur tot die tijd Villa VPRO. En ik ga het hebben over indie games en de inkt-aap. En als mensen er nu niks meer van begrijpen... moeten ze gewoon even blijven luisteren. Oh ja. Want ik ga dat allemaal uitgebreid uitleggen zometeen. Maar we gaan eerst maar eens even luisteren... naar wat er verder in de wereld gebeurt buiten Emmen. En dat nieuws krijgt u te horen van Dick Terhark. Radio 1, het NOS-journaal. D66-leider Pechtold en premier Rutte beschuldigen elkaar van gegoochel met cijfers. Pechtold zei in het Tweede Kamer dat het kabinet de lasten met 12 miljard euro stijg laat stijgen. Maar volgens Rutte haalt Pechtold er allerlei dingen bij die niets met het kabinetsbeleid te maken hebben, zoals het oplopen van de zorgkosten.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 Volgens het havenbedrijf is het weer rustig in Sohaar... en staan er alleen langs de kant van de weg nog wat betogers. En dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Op de A10-ring west richting Zaandam is een ongeluk gebeurd. Net voor de Koentunnel staat 5 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. Wilt u richting Zaandam, dan kunt u beter via de Zeeburger tunnel rijden. En op de A27 breda richting Gorkum tussen knooppunt polder en Hank 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals ik voor het nieuws al zei, is de villa mee verhuisd met de stemming van Nederland. Het half uur dat de villa vandaag uitzendt, komt vanuit de bus van de stemming uh, van Nederland. Na vier uur gaan Prem, Radicusjoen en ik hier vanuit Emmen praten over wat uh, de provincie Drenthe en de gemeente Emmen zoal bezighoudt. En tot die tijd dus Villa VPRO, waarin wij tegen vieren bekend gaan maken wie de inktaap dit jaar uh, ontvangt. Het gaat, ik zal het maar meteen verklappen, over de literaire prijs uh, uh, van jongeren. Jongeren kiezen een literair boek. Jongeren in het Nederlands taalgebied. En zo meteen tegen vieren maken wij bekend wie die prijs heeft gewonnen. En um, ik ga nu eerst praten over games. Ja, komende nacht maken... In, uh, het, uh, wordt tijdens het Independent Game Festival in San Francisco bekendgemaakt... wie in de prijzen gaat vallen. En er zijn drie Nederlandse bedrijven die kans maken... op die zeer prestigieuze prijs. Ik heb het dan over bedrijven die uh, games... u weet wat dat zijn, mag ik aannemen. dat zijn van die spelletjes die je kan doen op je computer... of op je iPhone, of via hele ingewikkelde... in mijn oog althans, ingewikkelde technieken via de televisie. Uh, het gaat hier om drie bedrijven die niet die bekende games maken... waarin soldaten elkaar permanent overhoop schieten. Het gaat juist om kleinere spelletjes, onafhankelijke spelletjes kunnen ze genoemd worden. Het gaat eigenlijk zeg maar over uh, uh, bedrijven die zich zouden mogen rekenen tot het filmhuis onder de gameontwerpers. David Nieborg is gameonderzoeker, want dat bestaat ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is bezig met een proefschrift over uh, uh, uh, mensen die dit soort games ontwerpen. Dat zijn de zogenaamde Indie Games, David Nieborg. Goedemiddag. Goedemiddag. De wonderlijke wereld van de indie games. Leg eerst eens eventjes uit, wat, wat is een indie game? Um, nou, kort gezegd, het is een, uh, dat zijn computerspellen... Uh, die onafhankelijk uh, geproduceerd zijn. Dus uh, niet door uh, grote studio's... die dat uh, met name met een winstoogmerk doen... maar de wat, inderdaad wat kleinere spellen van de uh, onafhankelijke makers... Dus het is inderdaad wel te, te vergelijken met het filmhuis. Niet de Hollywood uh, uh, grote producties die voornamelijk heel veel geld moeten verdienen. Maar wat meer creatief en innovatief en misschien zelfs wel educatief. Zeg ik dat zo een beetje goed? Ja, absoluut. Het is um, vooral in economisch opzicht. Want uh, games en films verschillen natuurlijk fundamenteel wat voor ervaring ze bieden. Maar economisch gezien is de vergelijking tussen uh, de, de filmhuisfilm en de indie game, uh, komt wel aardig overeen, ja. Ja. Hmm. Uh, die, die, die, die gewone, die grote, die mainstream games, hè, zoals die genoemd worden. Uh, wat, wat, wat is nou precies het verschil? Zit omdat alleen in de inhoud worden in die games niet zozeer mensen overhoop geschoten aan één stuk door. En dat dan in zes afleveringen? Nou, het is vooral die onafhankelijkheid uh, van, de, van die indie, hè, independent uh, ontwikkelaars... stelt ze in staat om eigenlijk de grenzen op te zoeken van, van het medium, van het computerspel. En dat doen ze dan ook uh, met veel liefde. Uh, aan de andere kant zie je de grote ontwikkelaars uh, nemen veel minder risico's. Ze zijn eigenlijk heel erg conservatief. Uh, de, de grote games uh, van de week kwam uh, Killzone 3 uit in Amsterdam gemaakt... Uh, is vooral technisch extreem innovatief. Zit er razend knap in elkaar. Er zijn honderden mensen mee bezig geweest. Maar inhoudelijk ja, is het inderdaad weerschieten. Het zijn vaak hè, zombies of, of uh, legers die je uh, af moet knallen. Uh, daar is absoluut een markt voor. Ik vind het zelf hartstikke leuk om te spelen. Uh, maar het helpt ja, het medium het niet verder. Dat, dat, die grote industrieën dus. Dat Call of Duty dat is natuurlijk een hele bekende. Dat, dat zet dan, begrijp ik per keer dat ze een nieuwe Call of Duty game uitbrengen... ongeveer een miljard om. En u zegt, uh, het kan technisch wel allemaal knap zijn... maar verder schiet je er eigenlijk uh, qua vernieuwing niks mee op. Nee, het is uh, variatie op een thema. Van Call of Duty zijn er, nou, wat zullen het zijn, acht, negen delen gemaakt. En die, uh, het is echt uh, steeds meer van hetzelfde. En nogmaals, er zijn heel veel mensen die daar heel veel uh, plezier in scheppen... en daar wil ik ook niks aan afdoen. Uh, maar de innovatie, en met name inhoudelijk, vindt daar niet plaats. En games kunnen juist uh, ervaringen bieden die zo anders zijn dan bijvoorbeeld een film. He, je kan zelf keuzes maken in, in een game. Nou, en die indie-ontwikkelaars gaan spelen en die gaan de grenzen opzoeken, technisch, maar ook vooral inhoudelijk. van wat, wat voor spelervaringen kan je bieden die wat. Uh, soms de grenzen doen vervagen dus het fysieke en het virtuele, uh, en die iets anders bieden. En uh, zoals in elke tak van. Dus geef eens, geef eens van... een voorbeeld. Wat is, wat is bijvoorbeeld uw eigen favoriete indie game? Um, nou, mijn favoriete indie game uh, van, van deze drie is toch wel het spel van uh, Flambeer, Supercrate Box. Um, Flambeer? Wat... Ja, Flambeer, zo heet de, de, de twee, het duo, noemt zich Flambeer... die ja. dat uh, spel gemaakt hebben, Supercrate Box. Um, en, dat en wat, is... wat is, legt dat spel eens uit? Ja, het spel uitleggen op de radio is echt wel een, een uitdaging. Maar ik ga mijn best doen. Het is uh, binnen één scherm. Um, komen er van bovenaf uh, beestjes naar beneden zeilen. Um, en in plaats mm. van dat je ze, um, die beestjes neer moet schieten... moet je kratjes verzamelen. Maar in die kratjes zitten wapens... En die wapens kunnen soms goed of uh, soms ook heel slecht zijn. Uh, maar het gaat er dus niet om om die beestjes dood te schieten... maar om die kratjes te verzamelen. Nou, Wat er zo uh, uh, mooi aan gedaan is, is dat die twee jongens hebben een hele eigen visie... Op wat het computerspel is. Dus het is een heel, hele pure vorm van spelen. Het gaat namelijk, het is binnen één spel, het is heel simpel, het is ook verschrikkelijk lastig. Mijn record is iets van 11, terwijl er, mensen zijn die rustig een paar honderd kratjes kunnen verzamelen. Lukt mij totaal niet, ik ben er uren mee bezig geweest. En hun visie op het computerspel is: het moet zo puur mogelijk zijn. Het gaat om de spelregels en het gaat om die doelen. Als je dat dan weer vergelijkt met het, een ander spel dat genomineerd is, Boom biedt dat een hele andere spelervaring. Er zit een relatie met, het, met de fysieke wereld in. Het spel is ook heel ja, langzaam. Sommige mensen vragen zich af, wat is het doel meteen? Dat spel, dus... dat spel Boom, hè, zegt u nu. Dat is mm -hmm. een van de genomineerde spelen, hè? Ja. Daar op dat Independent Game Festival in San Francisco. Als het ja. goed is, heb ik aan de telefoon Lieselore Goethart. Hallo. Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag uh, Lieselore, jij bent van... Ja, goedemiddag. Jij bent van Monobanda, dat is uh, het bedrijf wat, wat dit spel, wat genomineerd is Boom, heeft ontwikkeld? Ja, ja, dat klopt. Uh, dat, wij hebben Boom dat uh, ontwikkeld, ja. ja. En, en leg het spel, vertel eens wat het spel Boom is. Ja, uh, we noemen het eigenlijk een zen-game, een zen-ervaring. Een, een zen-game? Zen ja, een zen-game, <laughs> zo kun je het wel zien. Um, en wat je kunt doen is uh, eigenlijk een, uh, een, een boom uh, laten groeien en deze uh, kneden, deze vormen, dus pakken laten groeien en weerzijtakken laten groeien en uh, zo een boomvorm ge boom geven. Dat is eigenlijk wat het is. En uh, ja, je start even, zit... uh, ja, je begint, zeg maar, eigenlijk wat je ziet als je het spel start, is, is een, een zwevend eilandje in een hele mooie, rustgevende omgeving met allemaal uh, wolken die daar uh, voorbij gaan. En uh, ja, je kunt. Uh, op dat eilandje je, je zie je een klein, klein stukje boom eigenlijk die je kan laten groeien, dat, dat is wat het is. Het is niet dus. een spel waarbij je kan winnen of verliezen, maar je creëert het. Nee, Nee, het heeft geen, het heeft geen uh, echte uh, duidelijke doelen. Zoals wat je veel ziet in, in de mainstream games, de games die, uh, voor console games, dat je toch wel uh, duidelijk uh, iets moet halen of dat het heel competitief is. Maar bij boom hebben we eigenlijk uh, dat uh, weggelaten, zodat je die druk eigenlijk niet voelt. Dus dat het heel, heel rustig is en... Uh, ja, dat je het op elk moment zou kunnen spelen. Dus ook vlak voor het naar bed gaan en dat je daar niet onrustig... Maar kan van je het dan nog wel een spelletje noemen eigenlijk? Is het niet gewoon een soort tekenprogramma? Uh, nee, want je tekent niet natuurlijk. Maar het is, het is wel echt nee. met, een, met een... een, Virtueel. Controller, met een ja, ja, het is wel echt... Uh, je kunt het wel zelf invloed, be, ja, het beïnvloeden. Dus het is wel dat je zelf uh, handelingen doet. Dus dat is toch wel, wel anders dan... Ja, het is, het is wel echt... we noemen het een ervaring, omdat je misschien... Inderdaad zijn heel veel dingen weggelaten, maar... Ja, het is wel, je kunt het wel een spel noemen, gewoon nog, ja. Waren jullie verbaasd dat Boom uh, genomineerd is... voor een van de prijzen op dat festival daar? Uh, nou ja, verbaasd ja op zich natuurlijk wel. We hadden het uh, helemaal niet verwacht. Er waren heel veel aanmeldingen. Uh, totaal iets van uh, 400, geloof ik. Uh, en dat ja, is natuurlijk uit de hele indie-game-industrie... over de hele wereld heen. Dus uh, dat zijn vrij veel goede spellen die daar ook uh, voor genomineerd zijn. Uh, dus we waren echt heel erg vereerd natuurlijk. En de categorie waarin wij genomineerd zijn, dat heet de Nuovo Awards. En dat is, ja, binnen de indie-games zien uh, zelfs ook al uh, uh, ja, en eigenlijk een aftakking van, uh, of vertakking van uh, de indie-games. En dat is meer gericht op abstracte, artistieke games eigenlijk. Uh, dus okay. dus uh, die vernieuwend zijn en uh, een uh, beetje experimenteel jullie dat, zijn. Jullie hebben dat, dat uh, boom gemaakt uh, met subsidiegeld, hè? Verdienen jullie er helemaal ja, niks aan? Ja. Uh, nee, we hebben eigenlijk alleen die subsidie gekregen en daar uh, hebben het project, zijn we het project mee gestart. En uh, daarbij hebben we ook een studio uh, ingeschakeld, uh, Cannibal Game Studios uit Delft. Die hebben het allemaal geprogrammeerd. En van wie krijgen jullie die subsidie? Dat is van het Gamefonds. Dat is uh, gestart uit het Mediefonds in Amsterdam. Dus dat is, is gewoon gesubsidieerd. Ja, we hebben het concept ingestuurd van Boom en uh, toen kregen we subsidie. Om het verder uit te werken, om het echt te gaan maken. Kijken of, het, of wat we bedacht hebben, of dat ook werkt. En uh, hoe dat uh, te spelen is. Dus dat hebben we ook gedaan met dat geld. En we, we okay, hopen nou... nu, met het Indiegames Festival... hopen we eigenlijk investeerders te vinden... en kijken of we het nog verder kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk ons doel nu. Dus uh, dat, dat daar is de prijs heel mooi voor, ja. ja. Ja, om in elk geval dan van de subsidie af te komen... en te kijken of je gewoon mensen kan interesseren... net als wat gebeurt bij, bij, die, bij die mainstream games, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Om het om meer, meer publiek te, te bereiken, om meer mensen te, te ja. laten spelen. Dus vooral dat, ja. Oké, okay, ja, jij bent zelf niet in San Francisco nu? Nee, nee mijn twee collega's zijn uh, op dit moment in San Francisco. Ja. En morgen morgen is de uitkomen. En hebben die een beetje een, beetje een, uh, een beetje een Oscar gevoel? <laughs> nou, ja, ze hebben wel, volgens mij uh, was hun vlucht al wat overtragingen al en er waren allemaal dingen, maar volgens mij gaat het super goed. Het is. Uh, Vooral heel intens geloof ik. En uh, ja, ze, ze gaan daar met groot plezier heen. Dus ik denk dat ze het wel naar een zin hebben nu, op dit moment. Oké, okay, dus, nou ja. we, we, duimen, we duimen voor jullie dat het spel Boom het wint. Ja, um, dat was, uh, was goed had van Mona Banda. David Nieborg, onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Die onderzoek doet naar de ontwikkeling van dit soort uh, independent games. Het, uh, uh, ze kunnen, de, de mensen die dit ontwikkelen kunnen dat nog niet op eigen houtje. Dat moet echt gesubsidieerd worden. Nou ja, het is een heel lang een kip-ei-probleem geweest. Er waren ten eerste niet uh, genoeg mensen... of niet uh, uh, mensen die dat goed genoeg konden in Nederland, uh, studenten... En nu zijn er een paar hele goede opleidingen, met name in Utrecht, Amsterdam en ook in de rest van Nederland. En er komen mensen vandaan die echt verschrikkelijk mooie dingen doen. En vervolgens is er wat dan de volgende stap is om studio's van de grond te krijgen. En eigenlijk met een minimale investering is dit resultaat al geboekt. Drie nominaties bij die vrij prestigieuze prijzen. Dus uh, ja, het is echt een uh, succesverhaal tot en met. En gelukkig uh, uh, heeft de overheid ook door de, dat, uh, dat deze sector zo uh, van belang is uh, voor de Nederlandse creatieve ja. sector. En worden dit soort projecten goed gesteund. En, uh, ze hebben een klein beetje dat nodig. En vervolgens gaat het heel dingen. snel. En ook wel een van de dingen waar de Nederlandse overheid echt goed aan innovatie doet, begrijp ik. Nou ja, volgens mij was het het afgelopen kabinet wat dit beleid heeft ingezet. Ik hoop dat dit kabinet, we weten allemaal hoe die over cultuur denken, dat die dit soort dingen doorzetten. Want nou ja, afgezien of je... Dit heeft natuurlijk niet alleen met cultuur te maken, hè? Nou ja... Dit niet alleen met cultuur te maken, toch? Nou ja, dat zou een mooi streven zijn om het ook daarom te steunen. Maar als je puur economisch wil kijken... dan is dit natuurlijk een hele belangrijke sector voor de, voor de kennis-economie. En om die te blijven steunen. Als je ziet wat er ingaat en wat er gaat... Dan, dan zijn dit hele goede investeringen. Zowel in studenten als in projecten als in infrastructuur. Dus ik, ik hoop dat, dat het huidige kabinet dat ook inziet en dat het doorgaat. Ja, nou, misschien als uh, een van die Nederlandse bedrijven inderdaad vannacht daar op het Independent Game Festival in San Francisco een prijs wint. dan kan dat de boel alleen maar stimuleren, lijkt me. Oké, okay, heel zijn. hartelijk bedankt. Heel hartelijk bedankt, David Nieborg van de Universiteit van Amsterdam. En ik zou u nu even willen vragen uh, voor uw aandacht, uh, om uw aandacht voor de allerkortste uh, reportages, documentaires die Radio 1 Rijk is. Ze duren maar één minuut psst. één minuut. Ja, ik ben met roken gestopt en dat doe ik voor mijn gezondheid. Die keel die blijft gewoon een beetje verrot, zal ik maar zeggen. Maar nu begint hij langzamerhand toch wel bij te komen. Ik kan nu weer door de telefoon praten. Ik hoest praktisch niet meer. Ik heb last van geheugenverlies, maar het roken zorgt dat het nog erger wordt. Dat tast je hersenstel aan, dat weet ik. Asbakken is en allemaal weg, katten nog maar één. Ik heb ze allemaal kapot laten vallen per ongeluk. Het is over, niet meer. Ik geef mezelf een hondje cadeau. Dus ik, eh, dan ga ik weer lekker wandelen en zo. Dan ben ik weer lekker bezig. Het leven lacht me weer toe. Ik ga lekker mijn auto schoonmaken. En dan ga ik even de lucht eruit halen. Want die stinkt als de hel, die auto. Nu ruik ik het. Dus geeft problemen. Nu heb ik af en toe nog even zo van... En dan pak ik zo'n pilletje weer. En dan is het weer over. Ja, een heel ander stuk leven. Ben ik nu tegemoet aan het gaan... Ik zie er straks net zo mooi uit als destijds ook een jaar gestopt. Dat was één Minuut gemaakt door Jacqueline Maders. En op onze website vindt u veel meer minuten. En u kunt zich abonneren op de Eén Minuut podcast. Surft u daarvoor naar vpro.nl slash één minuut. De Nijmeegse formatie De Staat met hun nieuwe album Machinery. U hoorde het nummer daarvan, I'll Never Marry You. En een nieuwe album is in zijn geheel te beluisteren op luisterpaal.nl. Op dit moment in Antwerpen is de uitreiking van de tiende Inkt Aap... En dat is de literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied. Dat wil zeggen Nederland, Vlaanderen, Suriname en Curaçao. De afgelopen maanden hebben ruim 2500 middelbare scholieren... uit dat taalgebied drie dezelfde boeken gelezen. En dat waren dan weer de boeken die de winnaars waren... van de drie grote literaire grote mensenprijzen, zou ik dan maar zeggen... die het Nederlands taalgebied rijk is. En dan ging het om de schrijvers Bernard de Wulf... Erwin Mot Mortier en Cees Notenboom... Uh, op dit moment, als het goed is, heb ik aan de telefoon Martijn Nicolaas. Hij is projectleider literatuur van de Nederlandse Taalunie. Hij is daar in Antwerpen bij die uitreiking. Is even naar buiten gelopen om ons te melden... wie die literaire jongerenprijs De Inktaap gewonnen heeft. Goedemiddag, Martijn Nicolaas. Goedemiddag. Vertel het eens, wie is het geworden van deze vertellen. drie? Ik het vertellen. Het is geworden. Het Vertel is geworden. Het. Spannend. Het is geworden Kleine Dagen van Bernard de Wulf... Kleine ah, dagen van Bernard de Wulf. Ja. ja. En weer een Vlaamse schrijver. Weer een Vlaamse schrijver. Ja, de Vlamingen vallen in de prijzen. Klopt. Waarom, ja, waarom, denkt, waarom, denkt, u, waarom denkt u dat het juist dit boek is? Wat door uh, de Nederlands sprekende jeugd als, als beste eruit is gekomen? Is ja, gekozen. Dat kan ik direct eigenlijk uit de verslagen van die jongeren zelf, die ze net voorgelezen hebben ook op het podium, halen. Dat is dat, ja. dat het een heel herkenbaar boek is voor, voor hen. Uh, het gaat over een gezinssituatie, over een vader met jonge kinderen. Uh, ze vonden ja. het een, uh, uh, een boek waar, waardoor ze hun eigen vader met andere ogen konden, gingen bekijken. Ze vonden dat het een poëtisch ah, boek het is. Ja, want de Wolf die beschrijft inderdaad het opgroeien van zijn kinderen heel nauwgezet hè? Ja. en liefdevol vooral. Ja. Ja. Ja. En dus dat is voor deze kinderen waarschijnlijk herkenbaar? Ja, ja. precies. Ja, die herkenbaarheid is denk ik een van de belangrijkste dingen... Waardoor ze, waardoor ze uiteindelijk voor dit boek hebben gekozen. Het is ook een poëtisch geschreven boek, werd ook genoemd. Het is vertederend. Uh, het is ook een, mm -hmm. een heldere taal geschreven. En dat zijn dingen die de scholieren heel, heel erg aanspreken. Ja, hoe gaat het, hoe gaat het in zijn werk? Uh, we krijgen alle scholieren in dit taalgebied... wat ik dus al zei, Nederland, Vlaanderen, Suriname, Curaçao... krijgen die die boeken toegestuurd? Dat klopt. Uh, en kan gaan ze dan, dan gewoon maanden als... aan het lezen? Ja, als school of als docent uh, kan je aanmelden... bij de projectorganisatie Filanella in Vlaanderen... en Passionate Bulkboek in Nederland... en de Nederlandse Taalunie in Suriname en Curaçao. En dan kan je opgeven en dan krijg je... in principe uh, een aantal exemplaren van de drie boeken... Uh, die genomineerd zijn, toegestuurd, gratis. En een, een, een, ja, een handleiding... hoe je met de jongeren dan vervolgens... die boeken gaat lezen. Uh, dat ga je dan vervolgens doen in een, in een schooljury. Die, dat is geen verplichte jury. Jongeren kunnen zich daar gewoon voor opgeven... als ze daar zin in hebben. Uh, er zijn uh, 160 scholen... In in Suriname en Nederland en Vlaanderen en Curaçao bij elkaar, die zich hebben aangemeld. En die gaan we vervolgens deze boeken lezen. Gaan we kijken wat is daar belangrijk in die literatuur om ze, om ze te, te, te beoordelen, zeg maar. Wat vinden we mooi daaraan? Vervolgens uh, schrijven ze dat op uh, of maken daar een filmpje van of maken daar een verslag van? Mm -hmm. En uiteindelijk komt daar een winnaar per school uit en dat wordt doorgegeven aan de organisaties. En daar komt dan weer een, een winnaar uit van al die 160 scholen. Oké, en, die okay, en hoeveel, jongeren zijn, hoeveel jongeren zijn daar op dit moment in Antwerpen? Maar momenteel zijn er tegen de duizend jongeren in Antwerpen. En die komen dus ook uit Nederland, Vlaanderen, ook Suriname en Curaçao? Hebben ook vertegenwoordigers gestuurd? Jammer genoeg niet, maar uit Nederland en ah. Vlaanderen, ja. Maar en, en hoe doen ze Suriname en Curaçao dan mee? Via een, een moderne verbinding? Ja, precies. Ja, ja. En zij maar zijn, ze zijn, zijn er dan. wel bij. Ze zijn in principe kunnen ze het volgen, maar de, de, de, ze, hebben, ze hebben een, een, een aparte uh, dag zeg maar in Suriname en Curaçao, uh, waarbij okay. ze dus uh, ook uh, hun winnaar zeg maar, aanwijzen en de winnaar uh, bekendmaken van, van alle, alle scholen bij elkaar in Nederland en Vlaanderen. Waarom de, de schrijvers? En zijn de schrijvers er ook alle drie? Sch... Uh, alleen Steef Notenboom is er niet. Die was op via een videoverbinding. Die zit momenteel in Duitsland en die was uh, met zoveel dingen tegelijkertijd bezig dat hij zich niet kon vrijmaken. Bernard Oké, okay, maar, aanwezig, maar waar, de, en... waar die kinderen? De jongeren kunnen dus wel ook met de schrijvers praten? Ja, absoluut. Dat is we onderdeel van deze dag inderdaad. Er zijn uh, uh, uitgebreide gesprekken met de verschillende... met Mortier met geweest en met Bernard de Wulf geweest... waarbij de jongeren uh, van tevoren ook voorbereide vragen aan de, aan de schrijvers konden stellen... waarbij ook echt de tijd wordt genomen om uh, de schrijvers die vragen te laten beantwoorden aan de jongeren... zodat er een gesprek ontstaat ook tussen de jongeren en de schrijvers. Dat is heel mooi nou, te zien. Dit is een van de manieren waarop jullie je inzetten hè, om jongeren weer een beetje aan het lezen te krijgen. Wat doen jullie nog meer? Um, ik werk wel bij de Nederlandse Taalunie. Want ga ik even terug... Uh, en, en het wordt ook georganiseerd door de Stichting lezen in Nederland... Hè, die zich erg bezighoudt met verschillende projecten... op het gebied van leesbevordering. Waaronder de jonge jury bijvoorbeeld voor jongeren van 12 tot 15 jaar... en ook voor, voor basisschoolleerlingen nationale voorleeswedstrijd en dergelijke. De Nederlandse Taalunie zelf... Uh, werd ook mee aan een website, de boekenzoeker, waar kinderen uh, leesadvies krijgen. Uh, de Inktab is inderdaad een project waarbij we de jongeren van 15 tot 18 proberen te stimuleren... om hen te betrekken bij actuele recente Nederlandse litale literatuur. Maar wij maken ook... Laten dingen. we hopen dat, ze het kunnen winnen van, uh, dat jullie het kunnen winnen van de games, van de indie games, waar we het net over hadden. Ja. Misschien kan we het ook wel allebei. We hoeven het niet Heel te Heel erg denken, bedankt. Ik. Ga maar lekker terug naar de zaal. En uh, feliciteer Bernard de Wulf, de Zal winnaar van Zeker. Okay. de... Van de Inktaap. Oké, okay, zo meteen. Prem, Radakishoen, in onze eigen stemming van Nederland dus. in het Noorden, bij het Emmer Dierenpark. En het gaat over de vraag, moet de provincie grote plannen maken... of moet het op de handen zitten? Willen we openbaar bestuur met visie of een openbaar bestuur dat op de winkel past? Blok en ik, zo meteen terra nu. Noem even een telefoonnummer vast. 0800 1121. Wilt u meepraten in de stemming van Nederland? Uh, bel ons dan. En kunnen dat kan toch ook ge gemaild worden en zo. En we hebben cd en een P van daar in de basis. Zit bus. al in de zo oud radioverliger. Ja, van ja, ja de dat is Dan moet het goed komen. Ja, en er komen nog steeds meer mensen. op. ga jij zo meteen ook even naar buiten. Tot zo meteen bij de stemming van Nederland. Eerste nieuws met Dick Terhuijck dag. De stemming van Nederland.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 Het nieuws van alle kanten. Geen vee-industrie, maar schone lucht. Kies partij voor de dieren. Zie de zon schijnt door de bomen. Zwarte piet weet kaas. Het zomeravondje is gekomen. Nog een keertje Sinterklaas. Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt...